Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet maakt zich grote zorgen over de situatie in Gaza. Buitenlandminister Veldkamp zegt dat Israël zich niet houdt aan mensenrechten... en afspraken die zijn gemaakt in een samenwerkingsverdrag met de Europese Unie. Hij wil dat de EU met een onderzoek komt, want het gaat slechter en slechter in Gaza. Israël blokkeert al een tijdje de humanitaire hulp, de leverantie daarvan aan, aan Gaza. Zowel voedsel als medicijnen als ook elektriciteit. Nou, dat is een blokkade die indruist tegen het internationaal militair recht. Uh, we zien nu ook dat afgelopen zondag het Israëlse de, de oorlogskabinet een besluit heeft genomen. tot het veel verder opvoeren van de oorlog in, in Gaza. Hij heeft vandaag een overleg met zijn Europese buitenlandcollega's het erover hebben. Het Amerikaanse leger is voor de tweede keer in korte tijd een straaljager kwijtgeraakt. Vorige week viel een toestel van een vliegtuigschip in de Rode Zee... en het is op datzelfde schip nog een keer misgegaan. Een F-18 wilde landen, maar dat mislukte. Dat was een duur geintje, zegt deze expert. De toestellen kosten meer dan 60 miljoen dollar per stuk... en hebben geavanceerde systemen aan boord. De twee inzittenden zijn uit het water gevist. Ze hadden alleen lichte voertuigen. Tilburg moet op zoek naar een nieuwe burgemeester. De huidige maakte gisteren bekend dat hij wil stoppen. Omroep Brabant heeft wel een idee voor de opvolger, Tilburger Guus Meeuwis. Deze inwoners zien dat wel zitten. Lijkt me gewoon een aardige gast. Ik zag hem wel een paar dagen geleden hier in de stad. Toen dacht je, die moet burgemeester? Ja, zeker. Hij is ook een beetje bekend, denk ik, want mama praat er altijd over. Nou, omdat hij leuk zingt. En ik denk dat hij de beste stel heeft. Er is wel een beetje haast bij. Eind augustus stopt de burgemeester van Tilburg er al mee. Hij vindt de werkdruk te hoog en wil meer tijd hebben voor zijn kleinkind. Het weer nog een droge dag met af en toe grijs en af en toe zon. Vanmiddag zijn er opklaringen, maar ook stapelwolken. Het wordt max 15 graden op de Wadden en aan de kust... tot 18 in het binnenland. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie...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 Welkom nou bij het derde uur van Duifzaag de week door. Nou, de doorzagen heb ik het eerst en tweede uur al gedaan, dus de week ligt het midden door hoor. En een kaarsrechte zaagsnede... Een mooie toeter, hè? heb ik op mijn scooter. Uh, we gaan uh, genieten van een nieuw uh, kind in, in, de, in de stad. Nieuw kid in town. Nou, dan weet u dat ik het over de Eagles heb natuurlijk. Lekker relaxed nummertje om even een derde uur uh, een beetje bij te komen van, van drinken, zal ik maar zeggen. Up on the street, it sounds so familiar Great expectations, everybody's watching you People you meet, they all seem to know you you like you're something new Klein in Zandvoort en dan komt u hem tegen, hè, dat nieuwe jongetje. Want hij loopt op moment in het centrum van Zandvoort. En iedereen heeft het erover. Hè. Ja, zij maakten vele populaire jaren door de Heren Eagles. En dit was de New Kid in Town. Uh, bent u een held? Ben ik een held? Is uw buurman een held? Nou, we hebben het over helden en uh, daar is ook een liedje over gemaakt. Maar dat gaat dan over iemand die wil geen held zijn. The Family of the Year.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 Altijd een zaligheid om naar te luisteren zijn de koorluisteraars. What can I do? Kan ik meezingen dit? I haven't slept at all in days. It's been so long since we've talked. I have been here many times I just don't know what I'm doing wrong What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel it? get you there En nou ben ik het zat hoor, nou ben ik het zat. Ik haal de FBI erbij. Ik haal echt de FBI erbij. Ja. Denkt u, nou, waarom haal je nou in godsnaam duif de, de, de FBI erbij? Dit waren de shadows trouwens. Eh, nou ja, omdat je gewoon te maken hebt met de Russische uh, spies, hè. Russische spionnen. En daar heb ik de hunters uh, over onderhouden. Die hebben dat ook uh, op de plaat gezet. De Russian spy en I. Ah. Mijn vriendinnetje Suzanne... Dat is nou gewoon een vriendinnetje... hoor niet dat ik een relatie met haar heb... Maar die... Uh, ja, die, uh, die had uh, verkering met een van die mannen van de Hunters en zo... En het ging uit... en Toen heb ik gezegd... Ja Suzanne... Kan gebeuren in het leven... Sorry Suzanne... Nou, toch logisch dat ze een beetje er excuses aanbiedt, hè, Suzanne. Uh, so sorry, luisteraars. Uh, dat heeft u uh, allemaal uh, ja, meegedeeld, zeg maar. In een brief via de bokstops. De letter. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Long days I care how much money I gotta spend Got to get back to my baby The only days are gone I'm a going home oh, My baby used to wrote me a letter When well, she wrote me a letter Said she couldn't live Without me no more Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more Anyway, yeah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 For an aeroplane Ain't got time To take a fast trip Lonely days are gone I'm a going home Cause my baby is to with me a little Oh, my baby Has to me a little Allemaal de brief ontvangen, luisteraars. Nou, ik sta hier met mijn collega Hans Wassenaar. Hans, Morgen, Als het ware, dus, bent u daar? Ja, ik moest eventjes heel snel naar een microfoon lopen. Want ja, ja dat is toch wel eventjes plotseling, hè? Nou, we hebben er vier, hè? Ja, dus hier. ja, ja, ja. Kun je, je nooit mislopen, eigenlijk. Hè? En dan moet je nog kiezen, ook, hè? <laughs> ja, ja. Wat ga jij straks allemaal voor ontdraaien? Heb je het allemaal opgeschreven, Hans? Wat je allemaal nee, gaat draaien? Nee, nee, nee, dat doe maar? ik niet. Ik, ik, ik draai wat ik voel op dat moment. Hetzelfde wat jij eigenlijk doet, hè? Ja, ik ben, als ik begin ben ik al draaierig. Ja, ja, <laughs> ja, dat, <laughs> ja, dat ja. heb ik ook. Want u kunt natuurlijk straks luisteraars vanaf 12 uur, misschien wel iets eerder, maar kwart voor twaalf, gaat van de ja, overnemen. Ja, ik neem mijn zakgel over van je. Want ik heb even wat andere verplichtingen, luisteraars. Zij zeggen, ja, een duif die verplichtingen heeft, ja, ik vlieg af en toe uh, van hot naar her. En, <laughs> die had je, Gerrit had je ook, hè, vroeger. Hè? Ja, ja, Gerrit de postduif. Oh ja, ja, ja. ja Geen die nog? Ja, ja, kom maar bij Gerritje. Ja, en Troes de Mieren. hè? Ja. Ja. <laughs> die kan ik wel eens even opzoeken. Proes de muur is thuis bij mij. Dat is wel leuk. Hé, hey, uh, Hans, we gaan even genieten van een stukje cabaret. En dat doen we met Toon Hermans. Weet je wat ook zo'n merkwaardig verschil is, mensen? Het verschil van de volksliedjes. Daar hoor je ook iets van de aard in. Kijk, de Fransen die hebben van die... Van die, van die Makkelijke volksliedjes. Luchtig, leger. Bijvoorbeeld. Sur le pont d'Avignon, l'on danse, l'on danse. Dat vind ik hartstikke leuk. Dat is heel simpel. Sur le pont d'Avignon, l'on danse, tout en rond. Nou, en nou wil ik niet kritisch zijn, mensen, maar ik vind.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 De korster lust geen eieren. Kan mij dat scheel? Neemt hij maar pindakaas? Stomme gedoe. Het regent, het zegent. De pannen worden nat. Daar zijn ze toch voor? Ja, sorry dat ik me zo sta op te winden, maar ik kan er niet tegen. En wa waarom zingen we alles vijf keer? Lang zal die leven, lang zal die leven, lang... Het is lang het eruit. Ben je niet doof? Leven hoog, hij leven hoog. Leven hoog, hij leven hoog. Ja, hoog.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 Ja, ik vind hem echt, en dat is mijn collega Hans Wassenaar met me eens. Ik vind het de beste cabaretier die we ooit gehad hebben in Nederland. Als je naar die man keek, als hij opkwam, dan moest iedereen al lachen. Hij had een uitstraling van, ja, dat maakte hij gewoon blij. En, en uh, ontzettend goed gevoel van humor. En een enorme goede timing, Toon Hermans. Ik vind het fijn dat ik hem even weer voor u heb kunnen draaien, luisteraars. Ja, uh, nou, we gaan even naar uh, de flamingotjes van uh, niemand minder dan Manfred Man. Pretty Flamingo.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 de ah, Pretty Flamingo. Natuurlijk Manfred Men. Uh, wat heb ik nog meer voor u luisteraars? Nou, ik ga afsluiten met nog een, uh, een laatste liedje. Want ik moet iets vroeger weg. Uh, omdat ik nog andere verplichtingen heb. Ik hoop dat u dat mee dat bepaalig uh, neemt. Uh, dan, dan, dan neem ik een uh, nummer van de Scorpions. Louise. We'll mm -hmm. mijn luisteraars. Ik eh, draag het even over aan de computer en om uh, 12 uur dan krijgt u nog veel meer lekkere muziek, want dan is mijn collega Hans Wassenaar bereid om u daar uh, mee te gaan verrassen. Met, ik weet niet wat u allemaal uitgekozen hebt, maar dat zit meestal goed met Hans. Dus uh, dank voor het luisteren wat mij betreft en uh, ja, tot, uh, tot straks tot 12 uur als Hans u uh, gaat vermaken. Tot dan. Hoi. Thank you. It was my Het ritme van Zonvoord. Every time I think of you, it always mm. turns out good. Every time I've held you, I thought you understood ours will surely pass, but I know a love like ours will last and last.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 Anyway, cause I love it as mine your memory